Een hele goede nacht en uh, ontzettend leuk dat je weer luistert naar de wereld van Filemon. Ons netwerk met correspondenten, met Nederlanders die in het buitenland zitten... die is uh, week na week aan het uitbreiden. Uh, we gaan weer twee... Ongelooflijk mooie reizen maken uh, de komende twee uur. Zo gaan we in het tweede uur uh, naar Curaçao. Daar zit Egonsi Brandy, die is uh, DJ bij Dolfijn FM. Waarom hij wel en waarom zit ik hier in het stoffige Hilversum. Uh, we gaan naar Indonesië, naar Bangladesh en uh, nog verder weg naar Australië. En met de Nederlanders die daar uh, verkeren gaan we het hebben over bedrijven. Bedrijven waar het land waarin ze wonen trots is... Zoals wij trots zijn op Philips. Maar waar zijn uh, andere, bedrijven, uh, andere landen trots op op welk bedrijf? En we gaan het hebben over de boezem of de borsten. Dit uh, naar aanleiding van de boezem van Anna Hathaway. Daar was nogal veel om te doen bij de uh, Oscar-uitreiking. En in dit uur uh, gaan we een wat lokaler reisje maken. Uh, we gaan naar Engeland. Uh, niet ver hier vandaan, maar toch komen er altijd bijzondere verhalen vandaan van Martijn Rosdorf. We gaan naar Servië, naar Ramallah, dat is de uh, westelijke Jordaan-oever, Palestina dus. Uh, en we gaan naar Berlijn. En uh, in het komende half uur gaan we het hebben over gravity en over schelden. Hoe scheldt men in het buitenland? Dat lijkt me reuze interessant. Uh, ben jij iemand in het buitenland, een Nederlander... die daar of voor zijn werk zit of voor school of stage loopt? En vind je het leuk om zo af en toe hier op Radio 1 een verhaal te vertellen? Mail dan naar de wereld.bnn.nl. de wereld dat is ons e-mailadres. Even een kort rondje langs de velden. Kijken of iedereen wakker is, iedereen klaar zit om een mooi verhaal te vertellen. Martijn Rosdorf in Engeland, goedenacht. Hé, hey, goedenacht Filemon. Ja, ik ben wakker. Ja, want voor jou is het qua gevoel acht uur ochtends, denk ik ongeveer. Want je komt ja. uit Thailand, dan ben je op vakantie geweest. En je hebt dus een jetlag. Ja, en ik heb eigenlijk nooit last van jetlags. Maar deze keer was hij echt een beetje pittig. Hij ja, pakte me onverwacht. Want hoe zit het ook alweer? Als je met de klok meereist, dan heb je er geen last van. En andersom volgens mij wel. Ja, nou normaal gesproken inderdaad. Als je naar het oosten gaat, moet je er meer last van hebben... Dan, dan als je naar het westen gaat. Maar ik kom dus nu, ben ik terug naar het westen gegaan. Dus ik zou er minder last van moeten hebben. Ik, ik weet het niet, Filemon. Om drie uur s'nachts wakker met scheurende honger. En, en het is allemaal. Ik ben helemaal van de leg. Wat bij mij altijd ontzettend helpt, en dat meen ik serieus... is gewoon een avondje keihard gaan stappen. Ja. Dat, dat, dat, ja. dat is echt okay. maar serieus. Dat, dat heeft ja, maar ik, zit al, ik heb mijn schoenen al aan ook, hoor, maar ik wilde eerst nog even op de radio. Oké. Okay. <laughs> nou, Ik uh, spreek je zo meteen over uh, graffiti en over schelden. Tot zo. Mitra Nazar in Servië. Goeienacht. Goeienacht. Fenomon. Jij bent aan het oppassen deze week? <laughs> ja, klopt. Nou, aan het oppassen op een kat. Ja. Oh, een Servische ja. kat. Een Servische kat. Een hele verwende Servische kat. En uh, volgens mij geven Serviërs uh, hun katten superveel liefde... Uh, ...met als gevolg dat het beest uh, dus nu de hele tijd uh, om mijn benen heen hangt... ...en miauwend uh, voor me staat met zo'n blik van uh, geef me aandacht. <lacht> en ik ben helemaal geen kattenmens. Het dus is voor het eerst in mijn leven dat ik een kat in huis heb... En, uh, ja, ik vind het nogal wat hoor. En, en, en het eten en zo. En hoe vaak moet hij dan eten? En... Maar krijgt hij ook van het hele luxe eten, zo'n blikje met een uh, soort uh, cafe... uh, kattenkaffeaar uh, erin? Ja, met tonijn en zo. Oh, en, en, en, Ja En dan heeft hij ook nog brokjes, maar die vindt hij niet zo lekker, merk ik. En, maar hij is ook zo... Uh, zij, hoor, het is een vrouwtje schijn. Uh, maar uh, ze is ook zo verwend dat ze niet van een smerig bordje wil eten. Dus, <lacht> Ik moet die bordjes ook continu afwassen. Dus en, ik moet zeggen, het is nu vier dagen en nog, nog zes dagen te gaan. Ik ben benieuwd uh, uh, hoe lang ik het uh, nog volhoud. En het gaat hartstikke slecht met de tonijn, dat ook nog. Die ja, kat van jou, die schande. eet ze allemaal op. Schat me dat die katten tonijn eten. Dat moesten ze toch bewuster over worden, dus die beesten. Ja. Hé, hey, ik spreek je zo meteen uitgebreid. En dan gaan we het hebben over schelden. Dat kunnen ze vast goed in Servië. En over gravity. Oh ja. Yes. Tot zo. Tot zo. Elisabeth in Ramallah, goeienacht. Goeienacht. Het is op dit moment vrij hectisch bij jou, klopt dat? Ja, ik uh, ga wel met Martijn op stap. Daar ben ik wel aan toe. Het avondje kijken stappen <laughs> naar deze week. Want wat gebeurt er allemaal daar? Uh, ja, er is allemaal, er is allemaal ellende gaande. Afgelopen week uh, is er een man uh, overleden die is gemarteld in een Israëlische gevangenis. Uh, en dat heeft natuurlijk heel veel teweeg gebracht hier, veel opstand um, en ook uh, op de gazastrook. En ja, dat is, uh, dat is wel heftig geweest. We zijn nog wel een beetje in lockdown geweest. Hè? Ramallah niet uit en ja, ja. Uh, heel, veel, heel veel soldaten op straat. Dus het is, ja, het is heftig geweest heel heftig. We gaan het zo meteen over iets lichtzinniger onderwerpen hebben, maar ik vind het altijd wel interessant. Want als je het hebt over Palestina, gaat het eigenlijk altijd over oorlogsachtige zaken. Maar we gaan het leven uit de westelijke Jordaan-oever, uit Ramallah op een andere manier bekijken. We gaan het zo meteen namelijk hebben over gravity en schelden. Helemaal leuk. Tot zo meteen. Tot zo. En dan Anne Rut. Anne Rut. Ja, hoe spreek je jouw achternaam uit? Ik heb je nog nooit gesproken namelijk. Ja, het is Schussler. Oh, wel echt op zijn Duits. Oh, dat ja, is fijn om, of, te, fijn om uit te spreken. Schussler. Ja, helemaal goed. Hé, hey, uh, bij jou was gisteren een grote protect, uh, protestactie. Dat had een beetje te maken met gravity het thema waar we dit half uur ja. over gaan hebben. Want uh, dat ja. zijn gravities op de Berlijnse muur. Die wilden precies. ze gaan slopen en daar waren heel veel mensen heel erg boos over, toch? Ja, precies. Het ging om 23 meter. Uh, van een, ja, het heet de East Side Gallery. Dat is uh, 23... Uh, dat is... Uh. Iets meer dan een kilometer muur dat helemaal beklad is door kunstenaars. En daar moest inderdaad een stukje uit omdat er woningen achterkomen. Uh. Maar uh, grote commotie, allemaal protesten. En uh, het is nu even stopgezet, maar ze weten nog niet uh, of het volgende week weer wordt opgepakt. Wat vind jij? Ja, ja kijk, uh, die mensen die er staan te protesteren, dat, dat zijn allemaal... Tegen het kapitalisme en die zijn boos oh, dat ja. de huizen komen en grote bedrijven. En het gaat er niet eens echt zozeer om de muur, maar meer om weer een reden om te gaan protesteren. Het zijn gewoon boze ja. mensen. Wat zeg je? Het zijn gewoon een beetje boze mensen. Die ja, heb je, een beetje ontevreden mensen. Ja. Maar nou ja, het is wel zonde, want het was wel het langste stuk muur dat er, nog, dat er nog staat in Berlijn. Dus dat is net zonde als er een stukje uit wordt gehaald. Er zal veel gescholden zijn door die boze ja. mensen. Daar gaan we het zo meteen opgelegd. over hebben. Ik heb het goed opgelegd. Goed meegeschreven. Oké, okay, ik spreek ja. je zo meteen uitgebreid. Oké. Okay. Uh, mede okay. kan naar dewereld.bnn.nl En uh, naast hele mooie verhalen hebben we ook hele mooie muziek. Het zusje van Beyoncé, Solange, met Losing You. Prachtig, prachtig, prachtig mooi plaats. Solange met Losing You. Radio 1, PNN. De wereld van filemon. We gaan even luisteren naar een fragment van het programma Oog. Waarin uh, graffiti-pionier en artiest Hugo Kaagman uitleg geeft over hoe je een graffiti-werk van Bensky het beste jat. Nederlandse graffiti-artiest en pionier Hugo Kaagman, goedenavond. Hallo. Is dit de, de eerste graffiti-kunstroof eigenlijk? Nou, het is uh, wel vaker gebeurd. Met Denksie in ieder geval. En dan dat ze met... uh, muren hebben uitgezaagd. Ja, want hoe, hoe doe je dat? Hoe jat je een, een, een muurschilder in? Nou ja, het staat er. En uh, als je het uh, los gaat krikken, dan neem je het mee. We zijn zijn kun je spuiten op doeken. Op uh, stijgendoeken. En dat kan je uitscheuren. Maar als het op een muurtje staat, dan uh, zaag je het muurtje uit. Vooral als het uh, heel veel geld waard is. Ja, dit ging over de Britse graffiti-kunstenaar Benski. Ja, dat is een, een bekend kunstenaar. Die schildert afbeeldingen, kunstwerken op muren, op, op huizen... overal waar hij maar een plekje vindt. En ja... Afgelopen week is er dus zo'n kunstwerk is er uit de muur gehaald. En die stond in één keer te koop uh, op een veiling in Miami. Ja, en daar waren nogal veel Londenaren ontzettend boos over. Want die hadden zoiets van: ja, dat is ons kunstwerk. Dat is in onze stad. Wij kijken er elke dag naar en wij genieten ervan. Uh, en in Berlijn waren mensen ook boos. Want uh, een stuk van de Berlijnse muur dreigde afgebroken te worden. Ja, en daar hadden vanaf 1990 allemaal wereldberoemde kunstenaars uh, kunstwerken en boodschappen opgeschilderd, opgetekend. En mensen vonden dat dat niet verloren mocht gaan. Uh, dit leek uh, ons een mooie aanleiding, deze twee gebeurtenissen. mooie aanleiding om het eens te hebben over graffiti. Hoe zit dat in het buitenland? Kennen ze het daar überhaupt? Uh, wil je uh, meedoen met het programma, bijvoorbeeld door te zeggen... dat jij ergens in het buitenland bent en een mooi verhaal te vertellen hebt? Mail dan naar dewereld.pnn.nl, ook als je idee hebt... voor thema's waar wij het over zouden kunnen hebben. Gravity in het buitenland. We beginnen dichtbij, we beginnen in Engeland. Daar zit journalist Martijn Rosdorf. Goeienacht. Hallo, hoe wederom Fiedemond. Met je um, schoenen aan, want je wil eigenlijk uitgaan. Ja, ik ga zo toch wel. Even, ik begin nou weer een beetje in te zakken. Maar ja, ik ga jouw tip erop opvolgen. Ik ga zo meteen gewoon een biertje nemen. We hebben hier precies hetzelfde gehad. Banksy heet hij, die, die kunstenaar. Ja, had ik het net over. Ja, die heeft echt een van zijn meest iconische werkhuizen. Echt heel erg beroemd. Hè? Overal ter wereld, ook op de Berlijnse uh, muur volgens mij. Maar in ieder geval ook in Israël, op die muur met die Palestijnen en zo. Overal maakt hij kunstwerken. Vaak politiek getint. Met mm -hmm. een boodschap. En. Um, hier heeft hij uh, zeven jaar geleden twee tonnende politieagenten op een muur gespoten. Twee zoenende bobbies. In Brighton de, is dat, hè? In Brighton, ja. En, de, en dat uh, heeft hij gedaan op de muur van de Prince albert pop. En uh, het werk van Banksy, bijvoorbeeld zijn grafieken, die gaan echt voor 40.000, 50 50.000 pond per stuk. Gewoon zijn werk. Mm -hmm. Maar als je zo'n muur uitzag is dat makkelijk een miljoen waard, een miljoen pond. Wat is dat? Dus dat is 1,2 uh, miljoen uh, euro. Dus die kroegeigenaar, zijn muur, die denkt, ik zag het eruit. Ja. Maar dat ging, en ik ga een miljoen cashen. Maar goed, dat gaat niet zo makkelijk. Want um, de gemeente Brighton heeft gezegd, ja, het is Brightons culturele erfgoed. Dus je mag het niet zomaar uh, uit je muur zagen. Nou, de man zegt, het is mijn eigen muur, dus allemaal advocaten. En uh, ik ben er net nog even langs gelopen vanmiddag... Maar het zit er nog en hij heeft al anderhalf jaar geleden gezegd, ik, ik kan me niks meer schelen, ik ga het er gewoon uit zaken. Maar hij durft het nog niet aan blijkbaar, dus het, het zit er nog. Er zit wel plexiglas voor. Het is overigens al een paar keer overgeschilderd, omdat de mensen er dingen overheen hadden gespoten. Uh, wankers stond er een keer overheen, dat hebben ze dan weer weggehaald. Mm. Dat heeft die groegbaas betaald, heel duur, zo'n dus restauratie. Maar goed, een controversiële, controverse rondom het werk van die... Uh, maar die Bensky, niemand Banski. weet eigenlijk wie dat is, hè? Nee, nee, nee, nee. Niemand weet wie dit is. Er is een documentaire met zijn assistent gemaakt. Maar hij zelf is nooit... Uh, niemand weet echt... Het zijn wel vermoedens. Maar niemand weet echt wie die is. Dus het kan ook een vrouw zijn of een groep? Ja, ze weten dat hij uit Bristol komt. Nee, het is geen groep. Het is één oh, man. Het is hij één heeft man. Een signatuur. Ja, maar ja, je herkent zijn werk. Ik weet niet of jij... Uh, dat wel eens hebt met kunstenaars, dat dus je meteen ziet dat het werk van een bepaalde kunstenaar is. Jazeker. Jazeker. Dali. Meteen... Ja, ja. ja, Dali. Van dat volg. zie je meteen. He. Bij hem zie je het ook. Je ziet het meteen van, het van hem. Ja, het is heel mooi. Ik vind het super gaaf wat hij uh, ja. maakt. Je moet het maar eens googelen. Ja, het is heel politiek ook. He. Dus inderdaad, dat werk wat in Londen gestolen heet, is, dat heet Bunting Boy. Dat is een jongetje die zit met een naaimachine op de grond. En dan maakt hij vlaggetjes voor de, het jubileum van de koningin, van die Engelse vlaggetjes. En dan heeft hij dan een echt vlaggetje opgeplakt, zeg maar. Zo'n oh, echt ja. vlaggetje. En dat is dan eigenlijk een aanklacht tegen de kinderarbeid in, in van die sweatshops in India en in China. En die tongende die politiemannen? Die... Of zijn het twee mannen eigenlijk? Ja, het zijn twee zoenende politiemannen, ja. Dus naar aanleiding ja. van George Michael of zo? N ja, waarschijnlijk wel. Nou, in ieder geval, uh, uh, homoseksualiteit in Engeland, dat is toch iets anders dan in Nederland, hoor. Nog steeds, ondanks dat Biden wel de homo-hoofdstad is. Maar uh, dat is nog niet... Um, niet zo geaccepteerd en, no en normaal als, uh, als in Nederland. Nee. En zeker niet bij, uh, bij de politie. Nee. En, en, en uh, die, die Bansky, dat is natuurlijk prachtig wat die uh, man ja. maakt. Maar andere graffiti, heb je dat ook? Ja, ja, ja. Net Brighton is echt een graffiti stad. Vind ik oh. heel leuk. Londen natuurlijk huh. ook. Maar je hebt hier drie straten, die zijn helemaal vol. 10 meter hoge uh, uh, uh, graffiti. Ja, het is eigenlijk graffiti trouwens. Het is niet gravity. Graffiti is zwaartekracht. Oh. Het, is, het is graffiti. Maar 10 uh, meter hoge graffiti... Van uh, bijvoorbeeld uh, de Smurven of uh, uh, James Brown, toen hij uh, net dood was. Verschijnt hij hier een enorm kunstwerk. En uh, je hebt ook nog de cassette Lord, die is ook heel beroemd. Die maakt van alle uh, kabelkastjes, weet je, van die kasten of uh, telefoon uh, dingen in zitten die op de hoek van de straat staan. Mm -hmm. Daar maakt hij cassettebandjes van. Oh, oké. Okay. Ja, het is ook, dat is ook een uh, aparte kunstenaar. Ja. Ja, is echt, je, hebt heel veel, je hebt echt heel veel mooie graffiti. heb je en, maar, zelf, zelf wel graffitiekunst graffiti kunst gemaakt? Jawel, ja. Je mag het ook gewoon Nederlands uitspreken, toch? Graffiti. Ja, ja graffiti. ze zei de, de, oude leraar bij ons op de kunstacademie dat altijd. Weet je wat ja. ook interessant is, waar jullie als kinderen moeten kijken? Graffiti kunst. Graffiti. Nou, dat sprak hij wel goed uit. Ik zei ook altijd graffiti. Maar het is... Uh, of uh, ik zei altijd graffiti, maar het is... Ik, grafit, graffiti, in maar ja. Maar vroeger deed ik het wel eens jaren voor. Ja, ja, dat is allemaal jeugdzonde, jeugdzonde. Maar, maar, wel, maar wat, wat voor soort dingen maakte je dan? Ik had altijd een slang zitten en ik kwam overal op. Oké, okay, dat was, dan, <laughs> dat was ja, niet zo heel creatief. Een, een heel leuk slangetje. Daar. Ik vond hem zelf wel creatief, een beetje stripachtig getekend. En dat kwam dan in de krant, weet je wel. Dan was er een beweging van uh, graffiti kunstenaars in de plaats waar ik toen woonde. En dan uh, kwam je in de krant en dan doe je dat toch gewoon. Dus een beetje ijdelpuit te reizen toch ook wel. Hè? Ja, want jij houdt ook van hiphop. Dat heeft er toch ook mee te ja. maken? Ja, ja, ja, ja, ja. ja en en zijn er ook meer van dat soort kunstenaars zoals Bensky... Die, uh, ja, wiens, wiens graffiti-kunst echt heel veel waard is? Jazeker. Nee, ja, ja, die die cassette-lord die ik al eerder noemde. Maar ja. er, zijn, er zijn allerlei... Er is ook een man die maakt allemaal ratten overal op. Ik weet niet hoe die heet. Maar die heeft een rat als hoofdfiguur en die schildert hij ook, voornamelijk in Engeland. En die komt dan uit muren lopen... en dan schildert hij een, een rood lopertje op de grond. Dus het is heel klein, zeg maar 20 centimeter hoog... En dan zie je zo'n ratje. Ja. en dat is ook, die, die is ook heel beroemd. En je hebt ook, het is ook echt heel erg van nu, want in Nederland, ja, als ik naar graffiti kijk, dan denk ik altijd, ja, dat is een beetje van, van, van de jaren negentig. Voelt dat een beetje. Maar ja. in, in Londen en, en, en Brighton, waar jij zit, daar is het ook echt hip nog. Ja, het is ontzettend hip. Zoals die cassette lord, die heeft echt, uh, die ook meubels en zo. En die gaan voor veel geld worden die verkocht. En uh, dat, is heel, dat is heel trendy. Ja. ja. Dus, en, en wat ook het grote verschil met Nederland. Al, ik moet zeggen, in Utrecht, waar ik ook vaak kom. Mm -hmm. daar heb je wel daar heb je de Utrechtse kabouter. Mensen die daar wonen, die kennen hem. Dat is wel ook leuk. Maar eh, over het algemeen zie je in Nederland altijd een beetje van die slordig gezette handtekening. alsof een blind kind met zijn linkerhand. Ja, een tag snel, noemen ze dat, hè? Ja, ja, een tag heet dat. En dat, eh, dat is, echt, ja, het is echt een soort, soort verfdrol. <laughs> maar eh, dat zie je hier eigenlijk niet. Het is nee. altijd wel een boodschap of een, of een mooie tekening. En veel, zoals. Daar in die drie straten waar ik het net over had, met die 10 meter hoge curfew, is dat ook het portret van Aung San Suu Kyi. Weet je wel, die, die, die, die oppositieleidster uit Burma. Ja, ja, ja. Dat is gewoon een 10 meter hoog portret van die vrouw. En die was toen nog, uh, mocht ze haar huis nog niet uit in Burma, dat is inmiddels veranderd. En toen is zij een soort eredirecteur gemaakt van het Brighton Festival. Dat is een heel groot cultureel festival. Oh ja. En, en dan maken dus kunstenaars maken dus haar portret op een muur 10 meter ha. hoog hier. En dat is echt fantastisch. Nou, dat heb ik in Nederland nog nooit gezien, zoiets. Dat is echt heel erg mooi. Tof. En daarachter dan de smurfen en Star Wars beesten. Ja. Nou, van de tongende politieagent heb je ook een foto gemaakt. Die gaan we op Twitter gooien. Oh, uh, okay. Tot zover bedankt. Zo gaan we het hebben over Schelden. En uh, daarna mag je echt uitgaan. <laughs> Goed. Tot zo. Tot zo. Mitra Nazar in Servië. nacht nogmaals. Hoi, goeienacht. Ik ben er nog. Journalisten al daar, maar nu oppasser van een kat. Een Servische <laughs> kat wel te verstaan. Hey, ja. Graffiti, graffiti zo, dat moet ik zeggen. Graffiti. In Servië bestaat het daar ook? Ja, enorm. Ik uh, woon in Belgrado, de hoofdstad. En uh, Belgrado staat, staat wel bekend in Europa om, uh, om zijn uh, excessieve uh, graf uh, graffiti. Ik zal ook proberen het goed uit te leggen. Ja, of gewoon Nederlands graffiti, hè? De mag. Graffiti, een beetje plat klinkt <laughs> dat. Maar. Uh, ja, joh, je ziet hier echt bijna, bijna geen muur uh, waar niks op staat. Hey, en met Van Martijn hoorden we dat uh, in Engeland zijn het vooral hele mooie dingen die er gemaakt worden. Is dat in uh, Servië ook zo? Het gaat twee kanten op hier. Je hebt aan de ene kant heel veel van die lelijke tekst... Uh, en die staan wel altijd ergens voor. Dat is wel grappig, want ik, eh, door die uh, uh, graffitis <laughs> uh, te lezen uh, krijg je wel een beetje een idee van in welk, wat voor soort buurt je bent. Mm -hmm. uh, hier bij mij in de buurt staat bijvoorbeeld uh, op heel veel muren Alcatraz. En uh, ik vroeg me heel lang af, wat is dat en, en waarom staat dat alleen maar hier in, in, in deze wijken op de muur? En toen ben ik al gaan rondvragen en toen bleek dat een, uh, ja, een soort gang te zijn uh, die zich Alcatraz noemt. Een stoere naam natuurlijk. Een beetje stoer, ja. En uh, die gasten die komen hier vandaan en die uh, willen dat uh, nou, ja, vereeuwigen op de muur, dus dat zie je heel veel... Um, je ziet um, veel, veel uh, graffiti uh, gangs, zeg maar, uh, zijn hier toch wel verbonden met uh, weet je, radicale jongeren, um, voetbalhooligans, die uh, veel met de spuitbus uh, in de weer zijn. Nationalistisch. En, uh, ja, ja, je ziet heel veel nationalistische teksten. Je ziet uh, nu weer heel veel... Uh, uh, Kosovo-teksten, want het is natuurlijk uh, de strijd tussen Servië en Kosovo. Servië mm -hmm. erkent onafhankelijkheid van Kosovo niet. Ja. Je ziet heel vaak uh, teksten met de Ser uh, Kosovo is Servië oh, ja. uh, staan. En uh, nou, anti-NAVO-kreten, uh, uh, dat, dat zie je nog steeds. Het wordt wel echt zien... politiek ingezet bijna, ja, zou zeker, je kunnen zeggen. Zeker wel. Je, echt... je krijgt echt een beeld van wat de jeugd en vooral de radicale jeugd bezighoudt. Maar aan de andere kant, het, ja, zoals ik zei, het gaat twee kanten. Je ziet ook hele mooie grote kunstprojecten en uh, ja, kleurrijke, uh, prachtige schilderingen. En uh, bijvoorbeeld uh, ook wel een hele mooie portret bijvoorbeeld van uh, Nikola Tesla. Dat is uh, de uitvinder van de elektriciteit die uit oh, de ja, is. Ja. En uh, een heel, heel, heel mooi portret van hem ergens op een muur, bijvoorbeeld. Uh, maar uh, ja, het gaat echt alle kanten op. Maar er zijn, er zijn niet echt regels voor hier. Ja, de, de, de, de, je, kunt, je kunt hier... Uh, het is niet dat aan. je naar bureau Halt moet en dan een schoolplein moet vegen... als je <laughs> nee. graffiti nee, dat, gezet dat hebt. Nee, uh, als we hier dat soort, uh, dat soort uh, regels zouden, zouden invoeren... dan zou de dat stad <laughs> een beetje opgestoten worden. Dus uh, wat wel grappig zou wel ook is zijn dan. Zien, is zien... Uh, nou ja, ik weet niet of dat goed is. Het geeft ook wel iets, ja, dat soort karakter aan de stad. Natuurlijk, als iedereen aan hè. het vegen is... Keer, heb je het wel een keer ja. echt mooi schoon? Ja, dan wordt het wel weer schoon, ja. Maar wat je wel ziet, is dat af en toe een muur wordt overgeschilderd. Waarschijnlijk door de eigenaar van het pand of zo. En in sommige gevallen de gemeente. Um, maar dat er dan ook weer tekst op verschijnt. Van hé, hey, bedankt voor het, uh, voor het overschilderen. Nu kunnen we weer opnieuw beginnen. Dat wordt dus het <lacht> dan ook echt opgezet. Dat hey, wordt en, uh, ook wel een beetje gecommuniceerd via die, uh, via die muren. En heb je ooit zelf wel eens een, een, een graffiti gezet? Nee, nee. Dat, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb wel eens een keer, ja, heel vroeger, met een schoolreisje, kan ik me herinneren... wel eens op de wacht gestaan voor uh, klasgenoten. Oh. Die, uh, die, dan ben je wel medeplichtig. Uh, ja, dan ben je medeplichtig. Dat was heel spannend. Dat was ook in Antwerpen, op schoolreisjes. Oh. Dat was altijd dubbel spannend. Dus, uh, nee. Maar ik denk maar, niet dat uh, het bureau haltje daar komt te halen, hoor. In <laughs> Nee, precies. Maar wat, wat ook wel, wel uh, opvallend is, dat je hier in een, uh, in een wei, buitenwijk, nieuw Belgado zie je heel vaak uh, portretten van, van jonge, jonge gasten. En dat zijn dan uh, vaak uh, gangleden die dan ik bij een drugstil zijn er omgekomen... of uh, geliquideerd zijn of uh, wat dan ook. En er wordt dan een heel mooi portretje van gemaakt. Echt, uh, zijn, heel vereerd zo, met een, met een graffiti. Ja, echt een, uh, ja, een, in, een plek om, uh, om, om naartoe te gaan om, um, uh, om je buddy uh, nog eventjes uh, te eren. Dus, uh, dus dat is wel... Uh, wel... Maar ik, ik, ik schroep laatst wel even heel erg. Toen ik hier uh, over straat liep, ook bij mij in de buurt. Dus echt in een klein steegje. Een heel klein, uh, wat is het, 30 bij 30 centimeter of zo. Heel uh, precies gemaakt. Uh, een portret van Radko We kennen hem wel. Hij zit uh, in Nederland, in Den Haag. Precies. En um, uh, waar dan bovenop, Ja, uh, Heraï, dat is de held... En uh, viel me vooral op dat het zo precies mooi was gedaan. Dat er echt moeite in ingestoken was. Ja, ja precies. Ja. En, uh, en gewoon op een, op een huis. En, ja, ik loop er langs en uh, niemand haalt het ook weg. En het, is, het staat er gewoon. Dus dat, ja, daar schrik je dan toch wel weer van. Ja. Ja, het, is, uh, het wordt dus uh, vooral daar echt uh, politiek uh, ingezet en uh, soms best wel extreem. Ja, ja, klopt. Maar ook wel heel mooi. Dat, ook is, mooi. dat vind je ook hier. Mitra, we gaan het zo meteen hebben over schelden in Servië, want dat doen ze ook vast wel. Ik zou ja. zeggen, blijf hangen. Uh, pas goed op de kat uh, waar, ja. waar je op moet passen. Dan gaan wij even luisteren naar wat feitjes over graffiti, graffiti uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Graffiti is in de jaren 60 ontstaan in New York... doordat de straatjeugd daar hun schuilnamen met veelzift op de muren en metro's zette. Sheikh Hamad Bin Hamdan El Nayan heeft de grootste graffiti ter wereld. Hij heeft zijn naam namelijk laten ingraven in een eiland. De naam is 2,5 kilometer breed en te zien vanuit de ruimte. De Britse graffiti-kunstenaar Banksy heeft laatst het hoogste bedrag ooit gekregen voor zijn werk. Hij kreeg op een veiling 57.600 pond betaald. In Nederland kan je een boete krijgen van 75 euro voor het aanbrengen van graffiti. De wereld van Filemon. Ja, en verder over graffiti, uh, graffiti, moet je zeggen, hebben we net geleerd. Uh, in Ramallah, Westelijke Jordaan, over Palestina, daar zit Elisabeth, die werkt daar als vrijwilliger. Volgens mij, uh, Elisabeth, heb je daar heel veel graffiti, vooral op die afscheidingsmuur, toch? Ja, hele, het is een enorme muur, dus er is wel wat plek om, uh, om aan de slag te gaan. Maar het verbaast me wel dat uh, als, je, als het leven daar al zo moeilijk is... en uh, ja, je, je bent zo erg bezig met die strijd tegen Israël... dat je dan ook nog wel de tijd en de ruimte in je hoofd vindt om, om kunst te maken. Ja, het is een beetje, uh, aan de ene kant is het een beetje een uitvlucht... dat mensen toch heel graag... Uh, uh, ...via de kunst zich willen uitdrukken, omdat het op, op andere plekken heel moeilijk is. En aan de andere kant is het ook ontzettend politiek. Uh, je ziet op, op de muur, uh, nou, we hebben het al even over Banksy gehad en, en ook over politiek in Servië... Datzelfde hetzelfde geldt voor, voor Palestina, waar mensen toch ja, de, krant, de krant lezen via de muur bij wijze van. Dus er staan echt uh, berichten in over de strijd die gaande is. Ja, vooral uh, heb ik me laten vertellen, uh, eind jaren tachtig tijdens de eerste opstand, werd, uh, werd de muur, die was er toen, toen natuurlijk nog niet, maar mm -hmm. de muren in de steden werden gebruikt om uh, mensen uh, te informeren wat, uh, wat de vrijheidsstrijders deden en uh, welke aanslagen er gepleegd waren, wat voor opstanden er waren en waar je een deel kon nemen en ook wie, voornamelijk wie de helden waren. Ja, mag je zomaar op die muren schilderen? Nou, je mag hier mag alles. Ja, of juist <laughs> heb, niks. Ja, niks. Nou ja, de Palestijnse autoriteit die vindt, uh, die vindt het prima. Uh, ik heb een beetje rondgevraagd. Ik werk voor een mensenrechtenorganisatie. Dus ik heb eens even aan de aan de advocaten gevraagd wat de, wat, wat de straf is. Nou, die begonnen gewoon te lachen. En die zeiden, nee, ja, het is een onderdeel van de samenleving. En ja. wij gebruiken dit om met elkaar te communiceren. En en ook uh, hè, om elkaar een schaamte toe te brengen, als ik dat goed uitdruk. Uh, er zijn nogal wat Palestijnen die uh, door, door, de door de Israëlische kant worden gerecruiteerd om, om uh, ja, als collaborateur te, te fungeren. En als, daar, uh, als de gemeenschap daarachter komt, dan uh, wordt je huis toch behoorlijk uh, toegetakeld met, uh, met graffiti. Dus het is ook een soort naming en shaming... Uh, uh, mechanismen. Ja, en zijn het alleen maar echt boodschappen die er, uh, die er op die graffiti staan? Of uh, wordt het ook wel eens gebruikt als mooi, een mooi esthetisch iets? Gewoon een kunstwerk? Ja, daar is ook weer een beetje debat over. Want die muur, die hoort er natuurlijk niet staan. Die is, die is illegaal verklaard door het hoogste gerechtshof van de Verenigde Naties. Dus ja, mensen willen hem niet mooi maken. Maar aan de andere kant is het wel voor mensen een een manier om, om zich uit te drukken uh, via, via de kunst, wat ik al eerder zei. En dat gebeurt ook wel. Er zijn prachtige portretten van Yasser Arafat en de uh, uh, poëten... die hier in de Arabische wereld heel, heel groot zijn. Dus dat wordt ook wel, ja, het wordt ook wel mooi ge gebruikt. En maar dit is bijna altijd wel een link naar de politiek, als je zegt Yasser Arafat... Ja. Ja, ja alles, alles is hier politiek. Een pak melk kopen is politiek. Dus wat dat betreft is het, ja, alles is politiek. Je ontkomt er niet aan. Duidelijk verhaal, Elisabeth. Ik spreek zo meteen verder over uh, Schelden. Dus ik zou zeggen, blijf nog even hangen. Doe ik. Tot zo. anne Rut Schusler in Duitsland. Goeienacht, ja. nogmaals. Uh, jij loopt daar stage voor de NOS. Ja, klopt. Um, Berlijn, dat is een stad die ik uh, vaak bezocht heb. Dat barst van de graffiti, hè? Ja dat, uh, ja, dat is echt, uh, echt een trademark voor de stad geworden. Het is echt uh, het image ook een beetje. Ja, wat is jouw favoriet? Uh, nou, mijn favoriet? Hier, wat bij de vorige verhalen uh, kwam heel erg die politieke kant naar voren. Hè? En mm -hmm. hier in Berlijn zijn ze vooral eigenlijk, is het heel erg artistiek en dan gaat het echt om kunst. Ja. Maar ook best wel veel om humor. En er is eentje die vond ik heel leuk. Dat was een enorme hit, dat he, die, de maker heette, heette Linda's Ex. En die uh, schilderen of die, die plaatsen door de hele stad allemaal droevige gezichtjes van vrouwen. En dat was dan Linda. En daaronder zet hij dan een tekst. En met die droevige gezichtjes probeerde hij zijn ex terug te krijgen. En dat werd zo niet nou. dat iedereen in de stad ging proberen mee te doen op zoek naar die ex, <lacht> naar Linda. En uh, uiteindelijk bleef. Uh, dat heeft twee jaar lang geduurd. Het was echt. Uh, ja, echt een heel groot ding. Uiteindelijk bleek dat hij het eigenlijk had verzonnen. En dat hij het ah. was aan zijn ex. Ah, dat maar wil je dan niet weten, toch? Dat wil je dan toch niet weten, dat het dan niet echt is? Ja, dat had hij misschien niet uh, moeten verklappen. Nee, ja, nooit. Was iedereen was op zoek naar Linda. <laughs> maar wel echt heel mooi. Ja, maar, ja. maar het is dan wel, ja, toch wel minder mooi, omdat je weet dat het niet echt is. Ja, dan ben je toch een beetje gefopt, hè? Ja, ja, ja. ja. En weet je ook dat die, die Lindaatjes of die, die gezichtjes eraf zijn gehaald om, om te verkopen? Nou, dat weet ik niet. Ik denk het niet, hoor. Want hij, nee. hij maakte best wel simpele tekeningen. Dus uh, volgens mij zijn die er niet afgehaald. Heb je zelf ooit wel eens een, uh, een tag gezet of zoiets? Nee. Nee? Ik uh, heb daar geen stoere verhalen over. Nee, en uh, nu zijn er dus protesten omdat uh, ja, er zitten ook uh, van die tags en graffitis op, op de Berlijnse muur en die willen ze slopen. Ja. En, maar zijn er nou veel mensen echt boos over? Moet je dan echt voorstellen een, een plein vol met mensen die, die boos is? Of? Nou, ja, ja, ja, ja, het was ook expres door de gemeente geheim gehouden, want ze, ze voelden al aankomen van dit dat mensen niet leuk vinden. Dus uh, ineens, uh, vrijdagochtend, uh, zonder grote machines om uh, die muur af te breken en echt heel veel mensen en uh, in alle kranten stond het gelijk en op Twitter en uh, ja, echt heel veel demonstranten. Dus het was wel uh, ja echt, een, uh, echt nou, een muur vol. Ja, want die muur, die, dat, dat is ook nog wel echt een ding daar hè, in, uh, ja. in, in, in Duitsland. De, ja. de, je hebt nog steeds uh, oosterlingen en westerlingen. Ja, precies. Dus die muur... ja, ja, die, die, waar het nu om ging, dat stuk uh, muur uh, waar dan die uh, graffiti op zit, dat is aan de oostelijke kant. Maar de graffiti, de, waar Berlijn bekend om is, is eigenlijk aan de westelijke kant begonnen, tijdens toen de muur er nog stond. Ja. En ja, dat was ook wel logisch, in Oost-Duitsland uh, kon dat natuurlijk met geen mogelijkheid, want dan had je de stasi gelijk uh, in je nek. Maar uh, ja, dus het is dus in het westen begonnen, en zodra die muur was gevallen, is het helemaal over ook heel Oost-Duitsland verspreid, of Oost-Berlijn, sorry. Ja. Hé, hey, duidelijk verhaal. We gaan het zo meteen nog hebben uh, over een drankje ook. Onderberg. Ja. Ik heb het hier. Dat is een soort kruidenbitter. Maar ik ben benieuwd. Ik, ik hoorde nee. dat ja, Jij altijd nog nooit echt gedronken, maar... Nee, ja. Ik, volgens mij is het een drankje voor spijsvertering bevordering. Maar... Oh, ja, dat we kan wel. Ik weet zien hoe het uitpakt. Voor mij is het ook gewoon om dronken te worden. Oké. Okay. <laughs> uh, maar uh, ik wil voor jou zo meteen ook wel weten... of er andere Duitse, typisch Duitse drankjes zijn... en wat jij dan ja. het liefst in Duitsland drinkt. Yes. Ik spreek je zo meteen uitgebreid. En dan gaan we het ook nog hebben over schelden. Oké. Okay. Tot straks. Dan gaan wij eerst even luisteren om dat thema schelden te introduceren naar een Scheld-remix van Joep van het Teck. Flikker erop, man. Fuck you, man. Hij zegt nou, meneer Van Teck, u gaat wel te keren tegen de mens. Wat kunnen ze godverdomme nog hard lopen, die familie? Godverdomme met sleutels. Ga dan, godverdomme, een beetje leven, stelletje welvaart, zeikers, divestering. Fuck you. Godverdomme, wat een nicht is dat, zeg. Jezus Christus, wat een ogen. Flikken erop. Krijgt hij nog een slag voor zijn hart, Ze pijpen Jezus hier in je godverdomme doorheen. Ik flikker het erop, man. Ik flink het erop, joe. Godverdomme, Vieze vuile God. horen, die verschotven. Godverdomme, godverdomme, godverdomme, godverdomme. Godver... Christus, wat een homo is dat. Die versteren ik. Godverdomme, die versteren ik. Godverdomme, die versteren op Naar een van de kut nog een beetje gof in de bek, maar wel geen het van de kut. Ja, de surprise party, die was drie keer kut. Je weet je wel op, hè? Dat had je godverdomme wel eens eerder mogen verteld. Ik heb een godverdomme geen zin in. Is dat godverdomme twee godverdomme in de hout geef? Fuck you. Ja, je zou maar gelovig zijn, dit allemaal aan moeten horen. Uh, sorry daarvoor. Maar het is om het, uh, het volgende thema te introduceren, dat is namelijk uh, schelden. Dat gebeurt natuurlijk overal ter wereld, of je het nou leuk vindt of niet. Uh, maar hoe wordt er gescholden over de wereld? Dat gaan we uitzoeken. En naar aanleiding van uh, het opstootje. Het opstootje van deze week. Eh, na de wedstrijd eh, tussen Feyenoord en PSV. Want eh, Lens, de PSV, die was op het veld zo erg uitgescholden door Joris Matthijs, dat hij zo kwaad was, dat hij hem opwachtte in de kattenkombe. Ja, en dat leidde natuurlijk tot dat vechtpartijtje, dat opstootje wat eh, overal eh, op internet te zien was. En wat volgens mij iedereen wel heeft gezien. Dus hoe wordt er in het buitenland gescholden? Eh, je kan mede naar het programma doe dat op dewereld.bnn.nl Als jij in het buitenland zit en mooie verhalen hebt, of dat je denkt, ja, behandel dat thema is, dat is ook wel interessant om uit te zoeken hoe dat in de rest van de wereld gaat. Martijn Rosdorp, in Engeland, journalist. Uh, nacht nogmaals. nacht nogmaals. Ben je wel eens uitgescholden? Ja, ja, ja, ja. <laughs> Toch schelden ze liever niet hier in Engeland. Nee, hè? Dat, ze, dat zeggen ze zelf. Uh, het is van alle Engelstalige landen uh, schelden ze het minst. Dat is ook echt onderzocht. <tus> en dat doen ze. Dat is mijn wie dat, dat doen ze omdat ze... Ze houden zo van het Engels. Ze denken dat ze meer van het Engels houden dan Amerikanen... en Canadezen en Australiërs. Dat ze dat gebruiken. Ze gebruiken dus heel veel woorden om iemand te beledigen of te kwetsen. Maar uh, gewoon uh, iemand gewoon voor lul uitschelden. Dat, dat doen ze liever niet. Dat vinden ze ook heel erg. Want ik was een keer, uh, stond een keer in Engeland op de luchthaven. En wij hebben een camera mee natuurlijk als we ergens gaan filmen. En ja, normaal gesproken mag hij altijd wel in het vliegtuig. Maar hij is eigenlijk iets te lang. En Engeland mocht dat dus echt niet. Toen zei, uh, volgens mij de geluidsman, die zei op een gegeven moment... Uh, fuck. Nou, dat ja. ze zaten te kijken alsof ze water zagen branden. Dat je dat kon ja. zeggen. Ja, nee, dat moest ook liever niet. Alhoewel, er worden wel shit en fuck gezegd natuurlijk. Maar ze vinden het veel leuker om je gewoon... In het begin had ik er ook niet door dat ik uh, in de zijk genomen werd. Een Engelsman kan je bijvoorbeeld bedanken. Zegt hij, thank you very much indeed. Nou, dat betekent dus eigenlijk, wat ben jij een zak hooi. <laughs> dus het gaat meer om de troon... Of very well. Dat kan, je kan gewoon echt gekwetst worden zonder dat je het door hebt. En heb jij wel eens... Wel zo, het, ja, sorry? ja. Ga, ga verder, sorry. Het is een dun laagje, want als, als ze eenmaal aan het schelden gaan... dan is het ook al gelijk goed raakt. Want dat, dat doen ze natuurlijk ook wel. Ja, Alhoewel, vooral als wel, ze dronken zijn. Het creatiever is. Ja, als ze dronken zijn, is alles anders. Ja. Maar het is creatiever. Ik hoorde laatst ook kindjes, echt van die, van die jongetjes in van die schooluniformtjes... met zo'n stropdasje... En die schelden elkaar dan echt zo uit van... Dan zeggen ze niet van, hé uh, hey, lul, maar dan zeggen ze echt... Listen up, you're a complete and utter idiot. dat is echt... Dan zijn het echt hele, hele maniertje, zijn ze elkaar aan het uitschelden. En, uh, dat klinkt zelf ja, wel veel dan minder dan, erg. Het klinkt, het klinkt minder erg, maar aan de kant is het ook wel verleinig, hoor. Als iemand zegt van... Uh, Thank you very well, of you're a complete and utter idiot... Toch wat verneiniger, wat lompe Nederlandse uh, schelden, wat we allemaal zo goed Ja, Minder in your face, dus meer een beetje onder de gordel. Ja, ja het is wat intellectuele, wat intelligenter schelden. Maar moet jij er nou, ook ik... mee oppassen, omdat jij bent natuurlijk zo'n Hollander. Dat jij ja, uh, okay. te, te hard scheldt. Ja, je moet niet, uh, nee, je moet niet zeggen van uh, soms dat, in Nederland is het heel gebruikelijk als, als een vriend of een collega je een glas omgooit en zeggen, jost cirkel, weet je wel. Nou, dat moet je niet doen. want Dat vinden ze echt niet leuk. Dat, hm. dat is te hard. Ja. Over oh, ja, glasomstoot gesproken. J jij staat op het punt om uit te gaan. Ja. Dus ik zou zeggen ontzettend veel plezier. Ja, ik ga even een lekker biertje drinken. Neem er Dank ook eentje wel. op mij. En uh, ik, ik, ik, ik spreek op, je weer. snel weer. En binnenkort misschien in het echt, want uh, je komt naar Nederland. Ja, ik kom volgende week even naar Nederland. Misschien kom ik even buurten. Gezellig, gezellig. Oké. Okay. Zie je snel. Dag Martijn. Tot snel. Dag Viedermond. Mitra Nazar in Servië. Nogmaals goedenacht. Hoi, goedenacht. Schelden ze makkelijk? Ja, heel makkelijk. En waarmee schelden ze? Um, ja, met van alles. Ze, ze zijn hier uh, heel creatief met schelden. En, dat we, en, en ook wel vrij. Uh, uh, ja, ze hebben niet, niet, echt, uh, uh, niet echt veel regels ervoor. Het gaat behoorlijk ver. Um, en er zijn ook hey, er zijn echt. Hele lijsten met, met, met zinnen, scheldzinnen, hele zinnen ook, soms heel lang. Ja. Ik heb het nog even op, op internet opgezocht en inderdaad, hè, je kunt natuurlijk van, van alles vinden op internet... maar er staan ook een hele, hele lijsten uh, met geld, uh, scheldwoorden en zinnen. En uh, ja, dat, dat, uh, dat uh, gebeurt hier heel veel. Maar ben je nog hele merkwaardige dingen tegengekomen, dat je denkt van, dat ze daarmee schelden... <laughs> Ja, nou wat ik uh, ook wel, wel had, heb gehoord van vrienden is dat dat er op het platteland wel uh, grappig is. Je hebt natuurlijk de standaard vulk uh, en, en nou ja, noem ze maar op. Mm -hmm. Maar um, op het platteland hoor je ook wel vaak uh, ze schelden op iemands pruimenbomen. <laughs> Want uh, Servië staat wel bekend in de hele regio, hier de hele balkan, om zijn, uh, om zijn pruimen. En die, die pruimenlikeur en de slibowietse. Uh -huh. En uh, dus als je iemand echt goed uh, wil, wil, wil, ja, wil, wil pijn doen met woorden, dan zeg je, uh, ik hoop dat je nooit meer pruimen aan je bomen hebt. <laughs> <laughs> dat, is nog een, ja, dat, dat is dan echt wel, heel erg. Een, een, ja, en ook nog, nog wel redelijk netjes als je het vergelijkt met de rest. Want het gaat echt heel ver. Het gaat echt tot van, van nou ja, moeders, vaders, maar ook uh, dode kinderen. en, en echt, Zo. Like, Ik wil het niet allemaal, uh, allemaal herhalen wat ik heb gelezen en wat ik heb gehoord, maar... Uh, maar het gaat uh, echt ja, verder dan in Nederland? Want de, de, ja. Dat je kinderen doodgaan of zo, dat, dat zeg je ja, in Nederland echt ja, niet. Ja, en dan niet alleen dat, maar dan gaat het nog verder. En, en het is, ja, niks is te gek. En, en uh, dat, dat, dat kan ook wel allemaal hier. Het is was, wel echt uh, verschillend dan met Nederland. Ja, ja. En, en ik geloof ook wel... Bijvoorbeeld, wij schelden in Nederland wel, wel vrij snel met God en zo. En Jezus is uh, wel mm -hmm. religie. En dat kan hier dan weer niet zo dus wat we net hoorden van Joep van het Hek? Ja, nee. dat het GVD dat GVD zeggen, dat kan daar dan weer niet. Nee, ik heb dat een keertje gehad met, met servicecollega-journalisten hier. Uh, toen was ik hier nog niet zo lang en ik ben service aan het leren. Uh, en dan hoort er natuurlijk bij dat je, dat je uh, ook wat geldwoorden leert. Dus we zaten in de auto en dat ging over en weer. En ik moest het allemaal maar, maar uit mijn hoofd leren. Heel, heel grappige uh, uh, reis was dat. En toen wilden ze natuurlijk ook een paar Nederlandse, typische Nederlandse scheldwoorden uh, leren. Dus uh, nou ja, dan, dan ga je toch snel naar de GVD. En, en vooral vanwege de harde G, wat heel moeilijk uit te spreken mm -hmm. is voor mensen, was dat hilarisch. En toen vroegen ze, wat betekent dat dan? En toen legde ik uit wat het letterlijk betekende. En toen werd het toch even stil in de auto. <lacht> dus je kan ja. zeggen van, dat iemands kinderen dood moeten en nog veel erger. Maar GVD, ja. dat vinden ze dan... Ja, of ja. dat je pruimenboom niet mooi is. Dat ja, vinden ze dan ook heel erg. Ja, ja. Dus uh, ja, en, en ik heb ook eentje van uh, dat, je, dat je moeder jouw uh, jouw gezicht maar mag herkennen in haar boerek. Een boerek, dat is zo'n uh, dat, dat zo deegbroodje. <lacht> dus, <lacht> Daar moest ik heel erg om lachen. Of of dat je hond uh, uh, mag overgeven in de woonkamer terwijl je gasten hebt. Oh, wat erg. Ja, dat is weer ja. Ja, helemaal niet erg. Wat grappig. Nou ja, dan liever die dingen dan, dan, he, uh, ja. dan die, die, uh, die andere verschrikkelijke uh, uitspraken. Maar ja, het, het, het ligt hier wel uh, voor op de tong, schel, schel door de en en, en en wat ik ze wel moet meegeven is dat ze heel creatief zijn. Dus het gaat echt wel, uh, ja, er wordt wel over nagedacht door. Ik weet niet wie ze bedenkt of dat, of hoe dat ontstaat. Dat vind ik wel interessant. Maar. Uh, uh, ja, ze zijn creatief in ieder geval. Dat je het gezicht van je moeder maar niet mag herkennen in je deegbrood. Precies, <laughs> ja. En je, en je nooit zegt dat, dat een serf zijn, zijn pruimenboom niet mooi is. Inderdaad. Ja. ja of, ik... of, dat die of hem ver, he, vervloeken dat hij geen pruimen meer zal hebben. Ja, dat vind ik echt te erg. Dat vind ik echt, erg. Dat dat vind ik echt heel, heel erg. erg. Dat is echt heel erg. Schrikkelijk, ja. ja. <laughs> Nitra Nassar, ontzettend bedankt voor je verhalen weer. En uh, ja. ik hoop je snel weer te horen. Oké. Okay. Goeienacht nog. Goeienacht. Gaan we even luisteren naar wat feitjes over schelden uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. Een Duitse wetenschapper, Hans Martin Rauger kwam erachter dat de Duitsers vooral met poep schelden. In Nederland wordt er vooral gescholden met ziektes. In Engeland en Amerika gebruiken ze vooral bitch om iemand uit te schelden. Een 40-jarige Brit loopt al 19 jaar met een scheldwoord op zijn hoofd. Omdat de chirurg tijdens een haartransplantatie het Engelse woord rukker op zijn hoofd onder het haar heeft gezet. De wereld van Philemon. Ja, of dat echt zo is, lijkt me verschrikkelijk. Goeienacht Elisabeth nogmaals in Ramallah, Palestina. Ja. Hoi. Welke scheldwoorden zijn zo populair onder de Palestijnen? Um, het ligt een beetje aan uh, wat, voor een, uh, wat voor een achtergrond je hebt, heb ik me laten vertellen. Uh, mijn Arabisch is nog niet goed genoeg om, uh, om echt terug te kunnen schelden. Maar wat ik zo een beetje op heb gevangen is dat uh, er, er zijn scheldwoorden die mannen uh, tegen elkaar gebruiken. Uh, scheld, ge, ja, scheldwoorden die vrouwen tegen elkaar gebruiken. En dan ligt het er ook aan een beetje welke, ja, welke gedeelte van de samenleving uh, naar elkaar scheldt. In de zin dat... dat um, wat, wat meer uh, hoger opgeleide mensen, vooral mannen dan, die schelden dus wel met God. Maar die vragen dan heel beleefd aan elkaar in welke God jij eigenlijk gelooft. <lacht> dus je wordt echt even flink op de strepen. Uh, schelden is gezet. echt heel iets intellectueels daar. Je moet echt bij ja, nadenken. Ja, ja. schelden wordt echt over nagedacht hier. Er zijn ook echt uh, uh, gezegden die, die heel toepasselijk zijn, alleen op bepaalde... Uh, op, op bepaalde gelegenheden. Als je bijvoorbeeld eh, als, als vrouw, eh, ongetrouwde vrouw, dan komt er misschien wel een man eh, die met jou wil trouwen. En dan als je dan iets, iets onhandigs doet, dan zal je moeder al eens even tegen je zeggen dat je zo nooit aan een man komt. En dan he, moet je dus naar binnen met het blaadje met theekopjes en dat wiebelt dan een beetje. Nou, dat is niet best. <laughs> Dus uh, ja, het ligt heel erg aan, uh, aan wie, wie tegen elkaar scheldt. Maar, het zijn, maar uh, als je ze op, de, op televisie ziet, de Palestijnen, dan, dan lijken ze wel heel emotioneel. En schelden komt ja. er voort uit emotie. Ja, het is dus een ontzettend emotioneel volk. Uh, en er wordt dus ook heel veel met de eer gescholden uh, in de wat, wat minder opgeleide... Uh, Kringen uh, schelden mensen met de eer van hun moeder of, of zus. Mm -hmm. ja, dat heb ik ook één keer heb ik die fout gemaakt. Dat doe ik dus ook nooit meer. Wat, wat zei je dan? Uh, wat deed je dan? Ja, ik werd een beetje lastig gevallen op straat. en um, Ik draaide me om en ik, ik zei iets in het half Arabisch van... Joh, uh, wat zij ervan vinden als mijn broer uh, zo tegen jouw zus zou praten... En toen had ik dus de eer aangeraakt van de zus. En die, die, uh, die vent die sprong op van zijn auto en die rende mij achterna. Dus <laughs> ik hop af de straat met een zak vis die ik in mijn handen had. <laughs> ik moest even, even een winkel in. En toen ik uitlegde aan de winkel eigenaar wat ik had gedaan, toen werd ik ook bijna weer op de straat gezet. Want dat kon niet. Dat ik ze zus uh, had beledigd, dat, dat, dat kon echt niet. Terwijl ze jou aan het lastigvallen waren. Ja, ja maar ik, ik had het over de vrouwelijke familieleden gehad. En ja. uh, daarbij staat de moeder het hoogst uh, hoogste aangeschreven. Dus als je met de moeder schuilt, dan En dan zeg je ook alleen maar iets van. Nou, je, je moeder is een hoer of zo. Wat. Nou ja, goed. Het niet zo heel erg. Maar dat, uh, daar krijg je echt klappen voor. Ja. Hey, en, uh, zijn er nog meer dingen die je echt niet kan zeggen daar? Dus je zegt de eer van de familie aantasten? Ja, dat, dat kan echt niet. En verder... Kan alles ja, ik, wel. Mijn, ja, misschien kom ik al mee weg. Maar ik heb het idee dat, dat, dat er wel... Omdat het dus zo'n emotioneel volk is... en omdat de spanning zo hoog oploopt... vaak hebben mensen ook wel een excuus voor elkaar. Dat ze zeggen van, nou ja, het is ook wel lastig... want zijn broer zit in de gevangenis. Ja, ja, ja. En ben je zelf en, wel eens flink uitgescholden? Uh, ja, ik ben voor... één keer flink uitgescholden. Uh, maar dat was niet een Palestijn, dat was een, uh, een, uh, een Israëliër in, in Jeruzalem. Mm -hmm. uh, die, uh, het was in een bar en nou, die kwam even vragen of hij een drankje voor mij mocht kopen. Dus ik zei, nou ja, dat mag wel. En uh, waren we waren een beetje aan het praten en die vroeg aan mij waar woon je? En toen zei ik, ik woon in Ramallah en dat hele gezicht vertrok. En uh, hoe durfde ik aan die kant van de muur te wonen? En, ja, ik werd een beetje vergeleken met de, de liefjes van de Duitsers, dus ik was daar wel. Oei. Ja. Ja, dat, dat is heel precair. Ja, dat was wel even heftig. Ik werd ook wel fysiek even tegen de muur gezet, dus ja, daar schrok ik heel erg van. Maar je werd fysiek. Hij duwde je tegen de muur aan. Ja, ja. Echt. Hij kon het gewoon echt niet verkroppen nee, dat kon jij. kon het helemaal niet hebben. Nee, nou dat zegt ook wel iets over het conflict daar natuurlijk. Ja, ja. ja alles uiteindelijk uh, komt, komt daarop terug. En dat merk je dus ook heel erg in de scheldwoorden. Als je als, als Palestijnen hier een, een Israëlier op tv zien... die, uh, die zijn, zijn kant van het verhaal vertelt... Dan, uh, dan roepen ze naar hem... ik hoop dat je huis boven je instort. En, <lacht> en ja, <lacht> dat is heel hard om lachen. Want nee, goed. Ja. Ik niet aan die kant het lijkt me wel vermoeiend om in een land te wonen... waar alles uiteindelijk politiek is... Alles, alles is politiek. En als Nederlander, ik kan daar natuurlijk al weinig mee. Want ik ben zo politiek incorrect als maar mogelijk. En ik heb er ook helemaal geen, geen, geen emotie verder bij. Dus ik heb af en toe zet ik mezelf wel even klem. Ja, ja. begrijp ik. Ja. Elisabeth, ontzettend bedankt voor, uh, voor je verhaal. En uh, ik hoop je snel weer te horen. En een ja, goede nacht ja. daar in Ramallah. Dat het maar rustig ja. mag blijven. Ja, hoop ook. Dag. Dag. Dag. Dag anne Rut Schussler in Duitsland. Nogmaals, goedenacht. Ja, goedendacht. Hey, Eerst even dat drankje. Ik heb hier, uh, een, uh, want we behandelen elke week een drankje. Daar hebben we ook een jingeltje bij. Mm -hmm. Deze. Uh, en deze week hebben wij Onderberg. En dat is een soort klein flesje. Uh, het, hij komt uit een doosje. Daar zitten drie van die kleine flesjes in. Het is echt zo, ja, een soort van poppenhuis flesje. <laughs> Ik zal hem even openmaken. En dan ruik ik gewoon kruidenbitter eigenlijk. Het is een soort strandjuttertje, of hoe je dat ook noemt. Zo'n juttertje, je kent het wel, wat je op de eilanden kan drinken. En even een slokje. Het is wat bitterder dan kruidenbitter dan wij dat kennen. En Het is eigenlijk gewoon heel goor. Nee, het is niet echt lekker. Heel apart, heel kruidig. Ik begreep dat jij dit nog niet, nooit gedronken hebt, nee, Unterberg. ik heb het nog nooit gedronken. Maar, maar het is geen aanrader dus. Nee, nee, nee, ik zou het niet... Uh... Vanaf blijven. Ja, ik weet het niet. Ja, misschien van die ski achtige mensen die vinden het wel weer heel lekker. Met een beetje aan Jägermeister en dat soort drankjes denken. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat je er heel snel ongemerkt dronken van kan worden. Zo'n soort drankje is het. Ja. Waar je zo'n afschuwelijke kater van krijgt. Dat je er echt de hele dag niks meer kan doen. <laughs> maar zijn er, ja, ja. zijn er veel van dat soort drankjes in Duitsland? Uh, nou, wat je zegt, Jägermeister natuurlijk ook. Uh, Appelkoorn. Dat, maar de, jij hebt nu zo'n klein flesje, hè? Ja, ja. Er wordt hier vooral gewoon heel veel bier gedronken. Ja, en dat is wel heel goed, toch, daar? Uh, ja, ja, nou ja, ze hebben inderdaad heel veel donker bier. En uh, ze, ze schenken ook van die hele grote pillen. Dus dat, uh, ja, er wordt heel veel gedronken, ook op straat en zo. Je mag hier gewoon op straat drank meenemen en dan zie je iedereen gewoon met flesjes rondlopen. Ach, heerlijk. Heerlijk, ja. Mij er had... wordt ook heel veel, ze hebben ook een soort van energie. dat ja, het heet Maté. En er zit heel veel theïne in. Heel veel uh, hackers gebruiken dat ook. En gameverslaafd. Dat is ook typisch Berlijns drankje. Geen alcohol, maar wel heel uh, je blijft wel heel lang voor wakker. Ook wel iets voor als je s'nachts radio maakt. Ja, we hebben toevallig dat drankje waar jij het over had... dat hebben we proberen te vinden. Maar mm -hmm. we hebben iemand gevonden die het importeert. En als het goed is hebben we het over een paar weken hebben we het in de studio. Dus oh. dan gaan we dat drinken. Maar wat, okay. wat ik nog het gekste vond van Duitsland qua drank... om uh, daar nog even uh, over te hebben, is dat zij... Uh, Cola gooien door het bier, ja, ja, maar ze mixen heel veel met bier, ook Seven uh, up en zo. Ja, dat uh, hou ja, jij ervan? Ja, dat is wel een beetje voor de vrouwen, natuurlijk, maar uh, ja, wat, wat zoeter te maken, denk ik. Ja, ja, ja. Doe jij het ook? Want jij bent ook vrouw, zo te horen. Ik ben een vrouw, ja. Uh, <laughs> nee, ik doe het niet. Nee, ik ben opgegroeid gewoon in Nederland, hè, dus ik kan dat wel aan. Hey, het ja, jij kan het wel aan, ja. Hey, we gaan het hebben over schelden. Dat doen ze in Duitsland natuurlijk ook. Dreckswijn is heel erg, volgens mij, als je dat zegt. Ja, ja. Nou ja, joh, daarnet was het ook al uh, in, over die, in die feitjes... dat inderdaad vooral wordt gescholden met uitwerpselen. Dus gewoon eigenlijk scheisse, wordt Er wordt heel vaak gezegd. Ja. Uh, maar voor de, het zijn op zich wel net de mensen, hoor. Het is niet echt heel chic om in het openbaar te schelden. Nee, en zijn ze wel creatief als ze schelden? Nou, ze uh, nou zegt dus heel vaak, aarslog is ook wat ze heel vaak zeggen. Oh, ja. zegt eigenlijk asshole. Um, ja, dan heb je gewoon slet, lul, een beetje die dingen. Heb je... Maar voor de rest, dus heel veel scheldwoorden vind ik wel meevallen. Ja, want het ontwikkelt zich dan ook niet. Want aarslog bestaat volgens mij echt al zo lang dat ze daarmee schelden. Ja. Ja, nee, ja, en vak weet je, dat hoor je hier ook wel. Maar, uh, nee, niet hele creatieve dingen, vind ik. Nee, het past op de een of andere manier niet echt bij de Duitse taal, misschien. Nee, maar ja, ja terwijl Duits is natuurlijk wel best wel een harde taal. Dus in die zin zou het er misschien juist wel bij passen, maar... Ja, ik vind het dus geen harde taal. Dat, dat, dat, okay. ja, dat, dat, volgens mij is dat een beetje dat, de associatie met de Tweede ja. Wereldoorlog. Maar ik vind het eigenlijk geen, uh, geen harde taal. Nou, ja. Nederlands is het natuurlijk veel harder met die gegees. Ja, ja precies, daar heb je wel gelijk in en het zijn ook wel hier, ik merk in Berlijn ook zijn uh, hele nette mensen, dus in de omgang, uh, in principe als je gewoon normaal gedraagt, zijn ze heel beleefd en uh, Ja. Klopt, ja, ja. Dus dan, dan heb je, hoef je ook niet hun stem te verheffen, dus dan klinkt het inderdaad helemaal niet zo hard. En ben je zelf wel eens uh, uitgescholden? Uh, nou, wat, Berlijn is wel een beetje van uh, vrijheid, blijft iedereen mag doen wat hij wil, ja. maar hou je wel een beetje aan de regels. Dus als je ineens op de stoep fietst, vinden ze dat al toch wel irritant. Ja. Dat ik laatst ook, dat kreeg ik ook allemaal overgeslingerd... of ik gewoon eventjes netjes op straat kon fietsen... of als je de metro uitstapt en je loopt niet snel genoeg door... dan krijg je dat ook te horen. Ja. Dus in die zin zijn ze wel een beetje van de regeltjes en een beetje precies. zo rood rijden of zo, ja. ja. Ja, nee, daar erger is het dus echt aan. Want als je uit Amsterdam komt, dan moet je ook altijd om enorm wennen daar. Want ja, in Amsterdam ja. rijdt en loopt iedereen door rood. Ja. Maar daar ja, zijn ze nee, inderdaad nee. Echt, echt ontzettend netjes... Ja, ja, in die zin wel. Je moet je wel aan de regels houden. Je mag doen wat je wil, maar wel een beetje binnen yeah. de, de perken. Het lijkt me wel een ontzettend leuke stad om te zitten. Ja, heel leuk. Ja. ja het is echt, uh, heel, ik kan het iedereen aanraden. En er wordt lekker weinig gescholden. Dat is ook wel fijn, denk ik. Precies. Precies. Als je netjes aan de regels houdt, niks aan de hand. Precies. Anne-Ruts Schussler. Yes. Ben je eigenlijk Duits? Nee, ja, nee, nee, nee, ik ben helemaal Nederlands, maar het is wel een Duitse naam. Dus Oké, okay, dus, uh... dus ergens uh, zit er iets Duits in de familie. Zeker, een, een Duitse voorvader. Ja. Dankjewel, en uh, ik hoop je snel weer een keer te spreken. Oké, okay, is goed. En, en neem zo een drankje. Onderberg okay. heet het. Oké, okay, ik ga het doen. Hoi. Bye, bye. Ja, en we zijn alweer aangekomen aan het uh, einde van het eerste uur. We maken ons op voor het tweede uur. We gaan dan naar Curaçao, naar Indonesië naar Bangladesh, daar zit Karel Kuiperi. Die heeft altijd een leuk verhaal, dus ik zou zeggen blijf hangen. Uh, en we gaan naar Australië. Sven Geboers, dat is een nieuwe correspondent. Een Nederlander die in Australië zit en uh, die schijnt ook vol te zitten met uh, prachtig mooie verhalen. We gaan het in de tweede uur hebben over bedrijven. Waar zijn uh, bepaalde landen nou trots op? Op welk bedrijf? En we gaan het hebben over de boezem, de borsten. Dit uh, naar aanleiding van de boezem van Anna Hathaway. Daar werd veel over gesproken uh, na de Oscar-uitreiking. Zo kwam er nog in een, nogal een bijzondere jurk, kwam ze daar uh, de rode loper op. Uh, maar we gaan kijken hoe er naar borsten gekeken wordt... in de rest van de wereld... Uh, kan je ze daar gewoon open en bloot tonen of worden ze daar juist heel erg beschut? Dat dus allemaal in het tweede uur van de wereld van Filemon. Tot zometeen.